1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. President Obama van de Verenigde Staten heeft voorzichtig positief gereageerd... op het aanbod van de Republikeinen om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In ruil daarvoor willen de Republikeinen onder meer aanpassingen... van de zorgwet van Obama en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt er alleen over te praten als het schuldenplafond omhoog gaat... er geen extra eisen op tafel komen en er een einde komt aan de shutdown... Een klein deel van de bibliotheekcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam krijgt nieuw onderdak en is dus gered. Een deel van de boeken gaat naar de Universiteit van Leiden, het Vredespaleis in Den Haag en het Kennis- en Documentatiecentrum voor Medische Geschiedenis in Urk. Voor ongeveer 700.000 titels is geen nieuwe locatie gevonden. De bibliotheek van het Tropeninstituut wordt op 1 januari opgeheven omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw grensbewakingssysteem. Dat moet rampen zoals vorige week bij Lampedusa voorkomen. Het plan is om in december te beginnen met het communicatiesysteem Eurosur. Daarmee kunnen lidstaten snel gegevens uitwisselen over ontwikkelingen aan de land- en zeegrenzen. Oud-burgemeester Kilpatrick van de Amerikaanse stad Detroit... is veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan samenzwering, fraude... afpersing, omkoping en belastingontduiking. De 43-jarige democraat zat al eerder vast... voor onder meer mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Kilpatrick liep tegen de lamp omdat sms-berichten uitlekte. Daarin dwong hij aannemers om samen te werken met een vriend van hem. Het weer, vannacht minder buien, in het binnenland wolkenvelden, ook een aantal opklaringen. Morgen begint droog, later gaat het vanuit het oosten regenen en het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in de tweede uur van Kazeluna. We hebben het over de Dode zee -rollen. Voor het eerst in Nederland te zien in Assen, in het uh, Drents Museum. En Mladen Popovic uh, heeft die tentoonstelling samengesteld... en uh, is de grote kenner op dat gebied en is nog hier. Hartelijk welkom, voor ook in tweede uur. Dankjewel. Um, u kunt vragen stellen aan Mladen 0800-1121. Uh, dat is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. U kunt mailen naar NCV.nl of het Dumosh. Twitteren komt allemaal aan. Uh, maar bellen uh, is het snelste. Um, laten, laten we even beginnen met um, de, uh, uh, waar we straks het heel even over gehad hebben, de, de, de complotten. Want het, het heeft nogal lang geduurd voordat de dode zee rollen uh, serieus bekeken werden door de wetenschap. En toen zeiden velen: daar zit de rooms-katholieke Rooms kerk achter. En <laughs> ja, die heeft het altijd gedaan, hè? weten we sinds de Da vinci Code. Maar um, nou ja, grot 1 hebben we mooie lange rollen gevonden van meters lang. En die zijn eigenlijk begin jaren 50 al vrij snel uitgegeven. Uh, daarna het materiaal uit Grot 4 te maken met tienduizenden grotere en kleinere fragmenten. En daar heeft een team aangewerkt in de jaren 50. Op een gegeven moment gingen die hun weg, die moesten weer aan de slag gaan aan de universiteiten. En toen duurde het en duurde het. En in de jaren 80 zie je daar zowel in de wetenschappelijke wereld als daarbuiten onvrede mee ontstaan. Dat mensen toegang willen tot het materiaal. En sommigen krijgen het, maar de meeste mensen niet. En dan zie je ook complottheorieën opkomen. Um, dat daar bewust het Vaticaan achter zou zitten. En ja, ik zeg soms: ja, helaas hoor, maar het Vaticaan heeft er echt niks mee te maken. Uh, een van de leiders van dat eerste team, Roland De Vaux, was een Dominicaans priester. En er waren nogal wat katholieken bij betrokken. Maar ook een atheist en een protestante. Uh, dus ja, het ja, nou ja, is te ver gezocht dat hij het Vatikaan een stokje voor heeft willen steken. Filebakker die die in deze vraag. Eh, eh, eh, en dan vroeg ze met name af of de, de kerkelijke instanties... maar goed, dan, dan, dat heb, daar heb ik maar roma even van gemaakt voor het gemak. Maar goed, anderen zullen ook misschien eh, met... Uh, geknepen billen hebben ze te kijken. Wat staat er nou precies in die dingen? Nou, iedereen was ontzettend uh, uh, nieuwsgierig, natuurlijk. Want het bijzondere, dat zei ik ook al in het eerste uur, is dat we hier teksten hadden uit uh, het jaar 100 voor Christus. of 200 voor Christus. of de eerste eeuw na Christus. En die hebben we nog steeds, hadden we niet... voor de fonds van die dode zedel. En natuurlijk was iedereen nieuwsgierig, staat hier iets in over Jezus? Of iedereen, met name de christelijke westelijke wereld... was er natuurlijk heel nieuwsgierig over. Gaan we hier dingen vinden die we daarvoor niet wisten? Nou, in die zin hebben de dode zedel ons niet iets direct over Jezus verteld. Maar wel, ja, in historische zin over de wereld... waarin dat vroegste christendom ontstaan is, als een Joodse stroming... En daarmee hebben ze nog steeds onze kennis ja, en ons beeld op de kop gezet. Maar we hebben daar niet in één keer uh, een verwijzing naar Jezus... of Johannes de Doper of Petrus of Paulus. Uh, om dat soort simpele ja, ontdekkingen uh, daar te vergeefs. Maar Terwijl... daar was iedereen wel natuurlijk nieuwsgierig naar. Ja, ja, en dat zou natuurlijk ook misschien wel een enorm nieuw licht kunnen werpen... als dat wel zo was geweest over wie Jezus nou echt geweest is. Ja, maar dat is eigenlijk een stuk, uh, zou ik zeggen, naïviteit te denken dat een tekst direct toegang geeft tot een historisch figuur. Dat, dat vindt bijna niet plaats, zeker niet voor het verre verleden. We hebben hier te maken met ja, literaire constructies. Mensen vertellen verhalen, die zijn vaak verder verwijderd van iemand. Alhoewel, we hebben van bijvoorbeeld een leider van de tweede Joodse opstand... Bar Kokhba, hebben we zijn brieven gevonden. Dan kom je in één keer wel heel dichtbij. Dus stel dat wij brieven of teksten zouden kunnen vinden van Jezus of van Paulus zelf. Van Paulus hebben we natuurlijk wel latere brieven, latere kopieën. Maar stel dat we echt uit allereerste hand het kunnen vinden... met Paulus zijn eigen handtekening erbij bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Maar over Jezus zeg je, het zijn vertellingen. Mensen hebben mondeling, hebben zij verteld over wat, wat, wat ze meegemaakt hebben. Ja, voor zover we weten heeft Jezus het zelf niet opgeschreven... maar de oudste evangelieën zijn decennia na dat Jezus actief was... Nou, uh, uh, tientallen jaren later. Dan kun je zeggen dat is notoire onbetrouwbaar, althans in onze tijd. Maar uh, uit die tijd is de vraag of die uh, mondelinge overlevering ook niet misschien net zo nauwkeurig uh, is geweest als geschreven overlevering. Ja, van alles kan. Alleen kunnen we het vaststellen of het ook zo is? Is er wetenschappelijk enig bewijs voor het feit dat men toen heel nauwkeurig uh, naar elkaar luisterde. en heel goed in staat was om die verhalen letterlijk weer te geven? Nou, om een heel simpel voorbeeld te geven. Flavius Josephus, Joods historisch eh, schrijver, eerst na Christus... is eerst generaal in de Joodse opstand tegen de Romeinen. Wordt gevangen genomen, komt vervolgens in het gevolg van de Flavische keizers... krijgt geld en een huis in Rome en gaat dan boeken schrijven. En dan vertelt hij ook over zijn tijd als generaal. En dat doet hij in meerdere boeken. En dat schrijft hij twintig jaar van elkaar af. In de jaren zeventig en later dan weer een keer in de jaren negentig. In beide keren dat hij over zijn eigen activiteiten vertelt... vertelt hij compleet tegengestelde dingen. Gewoon qua feiten, qua waar hij was... wanneer hij daar was en wat hij deed. Eén dezelfde <lacht> persoon. Dat noemen wij een fantast. Nou ja, uh, dat zover... Dat, ja, ik weet niet of ik het een fantast zou noemen... Um, nou, Op een andere manier gaat men met mijn geschiedschrijving... dat wij gewend zijn. Misschien? Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval kun je niet zijn boek, ...want dat is het belangrijkste eigenlijk... ...niet zozeer het oordeel wat we over hem hebben... ...als wel kunnen wij zijn teksten gebruiken... ...om te zeggen wat er echt gebeurd is. Dat is de vraag, dat is veel moeilijker. Hetzelfde dus weer voor het Nieuwe Testament of andere teksten... Maar ...kunnen wij die ook teksten de, gebruiken. Hetzelfde ook voor de Dode Zee rollen? Nou, het mooie of, nou, de meeste dode zijn in die zin niet historisch... dat ze het over historische gebeurtenissen hebben. En ze vertellen eh, iets over hoe ze zelf tegen de wereld aankijken... in algemene zin, bijvoorbeeld de regel van de gemeenschap. Waarom zijn wij een nieuwe club gaan vormen? Wat willen wij? Daar hangen ze niet precies een jaartal aan. Ons geeft dat historisch wel inzicht, in die zin... ergens in de eerste of tweede eeuw voor Christus... was er een groep die wilde dit en dit en dit. Maar ze hangen daar geen jaartallen aan, bijvoorbeeld. Dus in die zin heb je dat probleem met de dode minder... Corinne Sloot, oh, Nee, maar, zeg maar. Dat is het belangrijke: nog een keer wil ik wel zeggen met die dode zeerollen. Kijk, voordat we die teksten gevonden hadden, zagen we Joodse groepen, fariseeën, schriftgeleerden. door de ogen vaak van hun tegenstanders, bijvoorbeeld in het Nieuw Testament. Nou, daar komen ze er niet zo goed vanaf. Dankzij die dode zeerollen heb je direct toegang tot een Joodse groep zelf. en zeggen ze in hun eigen woorden wat zij wilden en wie zij waren. En dat is wel heel erg bijzonder. Corine Sloot uh, schreef een mailtje. Schreef, uh, uh, vijf jaar geleden ben ik in Koenran geweest. en ik hou van alles wat met deze geschiedenis uh, te maken heeft. Nu heb ik de Dode Zeerollen nog niet gelezen. maar wel de Nakhmihamadi-geschriften. die ongeveer tegelijkertijd in Egypte zijn gevonden. Daarin zijn vele apocriefe uh, evangeliën te lezen. Ja. Zoals het Evangelie van Donder en Bliksem. en het Evangelie van Maria Magdalena. Mijn vraag is: zijn deze uh, afwijkende uh, of afwijkende evangelieën ook in de Dode Zeerollen te lezen? Of zijn ze wezenlijk anders? Uh, ze zijn anders. Die teksten hebben in die zin niks met elkaar te maken. De dode zeerollen zijn Joodse teksten. Uit het oude Judea. En uh, Nag die hebben te maken met christelijke teksten. Derde, vierde eeuw zijn die manuscripten. Uit Egypte. Wat ze wel overeenkomen Is dat ze beide een ander beeld laten zien. Van Jodendom en Christendom. Namelijk eentje van variatie. Van veelvormigheid. Daarin komen ze overeen. Daarvoor hadden we een idee van er was een bepaalde hoofdstroom. En dat was het, even heel simpel gezegd. Dankzij zowel Nag Hammadi als Qumran zien we dat er veel en veel meer was. Maar wat, wat, wat, wat zijn er precies voor geschriften, die uh, Nag Hammadi geschriften? Nou, mijn uh, collega Lotharo Roj uh, aan onze faculteit in Groningen... die is specialist erop, die zou er veel meer over kunnen vertellen. Maar wat, dat, uh, wat ik ervan kan zeggen, is dat het gnostische teksten zijn... die een ander beeld geven van het christendom. Gnostisch wil zeggen? Nou, een bepaald beeld van de wereld en werkelijkheid... waarin onze werkelijkheid niet gecreëerd is door God... maar door een lagere God, een demiurge. Dat is eigenlijk niet een goeie. Maar wij hebben mensen in ons nog een soort van goddelijke vonk. En het doel is dat wij opstijgen naar die werkelijke wereld. Naar werkelijke God. Heel simpel gezegd. 0800 1121. dat is ons telefoonnummer. Daarop kan je bellen als je vragen hebt aan de gast... of opmerkingen wil maken, dan kan dat op dat telefoonnummer. El-Jakim, nacht. Hallo. Hoi. Je mag het zeggen. Ik heb, uh, ik heb vorig, anderhalf jaar geleden, in de nieuwe kerk uh, originele stukken van de Dode Zeerollen mogen begluren. Dat was natuurlijk wel wat minder dan er in Assen te zien is, maar dat wou ik toch even kwijt. Is dat zo? Heeft er iets in de nieuwe kerk gelegen? Vraag ik even. Een stukje van de Tempelrol. Was... Over de Tempel. Ja, oké. Okay. Uit Grot Elf, ja. de Dutch Cave. Uh, ja. <laughs> Maar waar ik eigenlijk voor bel, dat is dat um, uh, Frank, die stelde de vraag, komt het toch dat uh, de Joodse traditie, de moderne Joodse traditie, ook die helemaal niks met uh, het Nieuwe Testament uh, en Jezus en zo te maken willen. Mm -hmm. En zijn antwoord was, uh, het antwoord van iets was uh, natuurlijk wetenschappelijk, maar het is toch wel interessant om hier te voegen dat uh, in de huidige Joodse traditie, zoals die nog in, in honderdduizenden huishoudens over de wereld uh, uh, wordt uh, beoefend en geleerd, dat daar uh, het verhaal steeds uh, geleerd wordt... dat meteen na de verwoesting van uh, de tempel... en het neerslaan van de Joodse opstand uh, dus... Hè, zo gruwelijk als het was, als uh, Popovic ook beschreef... Uh, dat er uh, toen uh, twee... Joodse geleerden, leraren opstonden en zich bij het Romeinse nieuwe Romeinse gezag vervoegden en zeiden van wij hebben jullie gezag, maar laat ons alsjeblieft uh, een ons, onze school, uh, laat, laat ons een nieuwe school oprichten en dat dat ook uh, toegestaan werd, uh, mits het maar een beetje uh, een beetje afgelegen was van uh, ja, wat wij nu tegenwoordig stedelijk gebied zouden noemen. Mm -hmm. En uh, vanuit die nieuwe school... Hè, een van die twee was de school van Hillel... dat daar dus de huidige Joodse traditie van de laatste 2000 jaar... huidig, 2000 jaar, is, gesticht, is, is ge gevormd... Dat, na, dat er geen meer is. één centrale plek waar de hoogste diensten werden gehouden... maar dat elke Joodse huiskamertafel op vrijdagavond... ...de plaats van de tempel inneemt. Hmm. En dat is de, de kern van de huidige Joodse traditie. Liberaal of orthodox maakt dan ook niet uit. Maar dan even de vraag waarom dat Nieuwe Testament dan totaal uh, buiten beeld geraakt is. Nou, daar kan ik zelf geen antwoord op geven. Laat staan een wetenschappelijk antwoord. Maar ik, ik vermoed toch dat dat zit in die twee leraren waar ik het net over heb... Dat, dat die dus uh, met de, de oude leer en een, een, een vernieuwde traditie daarin wist te brengen... en dat die dus toch ook door uh, voldoende mensen is omarmd... en dat daarmee de oude traditie, die dus zegt dat de Messias nog moet komen... en ja. niet al gekomen is, dat die daarmee voortleeft. Ja, ja, ja. Mladen? Reageer erop? Nou ja, vanuit traditie... He, Joodse traditie, maar ook vanuit de christelijke traditie, is natuurlijk. Uh, zijn hierop antwoorden. Uh, alleen, ja, wetenschappelijk. Uh, kijken wij daar soms weer wat anders tegen omdat we ons afvragen. wanneer wordt dit antwoord geformuleerd? En, uh, nou bijvoorbeeld de traditie van uh, de twee leraren. waar uh, naar verwezen wordt. Ja, die kennen we eigenlijk pas van latere tijd. Dus is die ook historisch plausibel? Vond dat toen ook echt plaats? Uh, dat is vraag één. En het tweede is. Ja, we hebben lang gedacht dat uh, het land. Uh, niet toegankelijk was of Jeruzalem niet toegankelijk was. Maar wat we in het museum, in het Drenthe Museum ook laten zien. is dat eigenlijk al nog voordat de Tempel in Jeruzalem verwoest is. dat je al ziet dat een elite uit Jeruzalem wegtrekt. en nog geen vier kilometer buiten Jeruzalem een nieuwe nederzetting begint. Nou, dat kan niet anders dan met toestemming zijn gegaan van de Romeinen. En kort daarna, de decennia daarna. zie je dat voormalige belegerden en belegeraars. naast elkaar leven of met elkaar interactie hebben, economisch en anderzijds. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Uh, wetenschappelijk, historisch, archeologisch... lukt het ons om een andere werkelijkheid uh, weer uh, naar voren te halen... die er ooit was, die ja, door de traditie op een gegeven moment... niet meer is overgeleverd geweest. Uh, dus het verhaal van de twee leraren ja, is een verhaal. Of dat ook echt het antwoord is op de vraag... waarom Jodendom en Christendom uit elkaar zijn gegaan... dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet. Oké. Okay. Elie Kim, heb je nog iets aan toe te voegen? Nee. Ik heb het gehoord, ik moet naar Assen. Oké, okay. <laughs> heel goed, heel goed. Kom naar achter. <laughs> dat, dat is een goede, goede conclusie. Het, uh, het is een hele mooie foto's. Dank voor het bellen. 0801121, dat is het telefoonnummer van uh, Kazaluna. Martin, goedenacht. nacht. ja. Ook een vraag aan uh, meneer Popovic. Inderdaad, uh, interessant onderwerp ook. Uh, mijn vraag zou zijn: uh, in uh, hoeverre, dus inderdaad, het apoc apocrieve boek van uh, Matthäus, uh, het Aquarius-Evangelie in de dode zeerollen genoemd wordt. En dan met name dat Jezus dus op 12 tot 13-jarige leeftijd... leeftijd uh, zich in India heeft begeven via de zijderoute. Uh, de, do daar, de dode zeerollen zeggen daar helemaal niks over. Die, die, Jezus wordt daarin niet uh, genoemd, komt daarin uh, niet voor. Uh, dus daar is uh, ja, helaas niks. Is, nee. er, is, er, is er zeg maar... daar, zegt u zelfs. Oh. Sorry? Helaas, ja, in die zin, ja, ja het zou uh, overigens de zou zijn uh, van... Wat nou, wacht even, wacht even, Martin, wacht even. Is ja. er ook maar e enig bewijs, maar, de, uh, enig vermoeden... dat Jezus überhaupt ooit zo'n afstand afgelegd zou kunnen hebben? Nee. Gewoon zeer onwaarschijnlijk? Of ja. gewoon totaal onzin, waarschijnlijk? Ja. Het is onzin? Ik denk het wel. Oké, okay. <laughs> Martin, wat wil je nog meer oh, zeggen? absoluut, absoluut. Voor iemand die de hele uitzending uitverzicht was... Uh, ja, goed, ik weet het zelf ook niet... Uh, ik moet zeggen, dus u, de heer Poffi, uh, ik, ik ken hem niet, ik heb ook nog geen poging gedaan om, om iets over hem te zoeken, maar uh, zelfgelovig is of wetenschappelijk, of, of dat weet ik niet. In nou, vrij, of... vrij behoorlijk wetenschappelijk, zeg maar, soort van. Ah, ja. Okay. Ik kan je aanraden, ga naar rug.nl eh, en de universiteit, de theologische faculteit, we hebben ook een prachtige webclass over de Dode Zee Rollen. Ja. Dus kun je gewoon vanuit huis er nog veel en veel meer over te weten komen. Maar... maar uh, want... Want het gaat nu om voor een klein stukje van de wereldgodsdiensten. Want je kan, we hebben Joden jodendom en christendom. Maar ik, ik heb heel erg het vermoeden dat, dat heel veel uh, van dezelfde religie... juist uit, uit de hoek van de Himalaya geslocht moet worden. Dat daar toch wel degelijk een, een verbindenis is. Met Jezus okay. eigenlijk en de verlosser... En, uh, en eigenlijk zou je volgens een andere theorie Jezus kunnen zien... als een chi-leraar en, en uh, iemand die erg wonderlijk uh, was... en bepaalde krachten bezat. En historisch hebben we daar weinig aanknopingspunt of weinig bewijs voor. Ja, we historisch gezien is natuurlijk die, die leer uit China veel ouder, de Qikong leer. En als je dan weer bekijkt, is het eigenlijk, is, is, is, is het christendom en het jodendom, maar ook het uh, uiteindelijk weer dan natuurlijk de islam en, en, en ook het uh, Ethiopisch geloof, het rastafari. Dat is allemaal gebaseerd. Uh, ja, in feite toch, uh, lijkt mij op, op veel meer op een oogstens... Uh, ja, maar je praat natuurlijk wel over een tijd, uh, als de tijd van Jezus dat je niet even een easy jetje naar uh, China nam. Dus de, de kans dat dat soort ideeën nou, er was een de wereld overgegeven. Uh, een zijderoute richting uh, uh, India, hoor. Dat was in Jeruzalem. India was toen de tijd een, een, een, een vrij toegankelijke uh, alle ja. route, hoor. Dus dat was dus okay. niet zo heel on ongebruikelijk. Ik wil je danken, Martin. Ja, oké. Okay, ja. Dankjewel. Ja, ik, ik zou wel benieuwd zijn naar, naar, naar, ja, of, de, of de gast inderdaad zelf... Uh, ja, enige onderzoek ook heeft gedaan naar inderdaad, of dat dus Oosters is. Uh, ja, oké, okay. punt gemaakt. Dankjewel. Uh, Mladen, um, want, want Martin had het over de verschillende wereldreligies. Um, ja. de, de islam. Zeggen de doden de zeerollen? ook maar iets over de islam? Is, nou, zijn er verbanden? In directe zin is het vooral voor jodendom en christendom... Interessant, maar de islam als een van de nou, drie abrahamitische religies. Een uh, hele interessante term met een interessante geschiedenis. Maar Leg even dan die term uit. Vanaf de 19e eeuw wordt dat gebruikt. En positief en negatief. Uh, de Aardvader. Eh, precies, hè, dat ze die allemaal met elkaar delen. Maar tegelijkertijd zie je door de geschiedenis heen... dat het niet alleen maar een is, maar ook conflicten. en Ga zo maar door. Maar in Groningen willen we die drie religies in historische zin wel met elkaar bekijken en vergelijken. En een van de interessante dingen is... dat ook in de vroege islam... Uh, en dat, dat wordt in de Koran ook gewoon naar voren gebracht... Uh, Joodse tradities uh, voorkomen. Bijvoorbeeld over Abraham, die daar Ibrahim heet. Uh, hebben we ook in de tentoonstelling het laatste deel... brengen we dat bij elkaar en halen we ook een paar mooie citaten uit. Uh, het Oude Testament Abraham, het Nieuwe Testament Abraham... de gelaten in het Oude Testament Genesis 12... En uh, uh, Sura 2 uh, uit uh, de Koran waarover Ibrahim wordt gesproken. Het mooie van die dode zeerollen is... Het mooie, dat eigenlijk het onderzoek naar wat dat in traditie, historische zin... Dus of de islam maar deel aan had, kan zeggen... nog in de kinderschoenen staat. En uh, een van de teksten die nu wordt in toon gesteld in het Drents Museum... de Messiaanse Apocalypse... daar wordt op een gegeven moment in een fragment gesproken... over de brug over de afgrond en uh, dat is iets de brug over de afgrond die later want de islam ontstaat natuurlijk later, de 7 eeuw en achtste eeuw en verder, een belangrijke rol gaat spelen in de theologie, als je dood bent moet je over een hele smalle brug over de afgrond om de overkant te bereiken. Klinkt heel als Monty Python uh, riepen we net. Ja uh, maar het is niet zo uh, tenminste in de islam is het uh, uh, hierna is het op zich bloedserieus want je haalt de overkant of je haalt hem niet En, en het is zo'n smalle brug dat de meesten hem waarschijnlijk niet zullen halen, maar het Interessant is dat je daarin ziet dat ook daar de Dode zee, het is, de vroegste verwijzing naar die brug over de afgrond. Natuurlijk niet te zeggen dat uh, de vroege islam, vroege moslims die Dode Zeeland hebben gelezen, maar het laat wel zien dat er een traditie is die ook bij hen al voorlag. En ideeën hebben een geschiedenis. Ideeën komen niet uit de lucht vallen. Ideeën reizen, ideeën zijn gelaagd. En onze tradities zijn gelaagd. Die zijn niet zomaar uit het niets ontstaan. Nou, Laten we eens even een paar van die ideeën uh, pakken. Uh, en, en dan misschien wel de, de, de allerbelangrijkste uh, binnen de Bijbel. Hemel en hel. Hebben die altijd bestaan? In, in, in theologisch opzicht? Nee, die zijn ontstaan. <laughs> Echt waar, die zijn ontstaan. Uh, kijk, als je in de, het Oude Testament gaat kijken... dat is ook een boek wat niet ineens ontstaan is... maar in honderden jaren uh, langzaam aangevormd is. Uh, daarin is in de oudste uh, lagen er niks naar de dood. Dat, dat is ja, duisternis. En dan zegt op een gegeven moment iemand ook... ja, heer, laat mij niet doodgaan... want vanuit de dodenrijk kan ik u niet eren. Daar is niks. Maar op een gegeven moment zie je... derde eeuw, tweede eeuw voor Christus... zie je teksten ontstaan waarin er uh, in één keer wel wordt nagedacht over een leven naar de dood. En eigenlijk, en dat is het spannende, en daarom is het werelderfgoed... zie je een lijn doorlopen naar de middeleeuwen. Dante's goddelijke komedie. Wat doet Dante? Die gaat reizen. He, die gaat naar uh, het, het vagevuur, die gaat naar de hel, die gaat naar de hemel. Maar dat gebeurt al vele eeuwen daarvoor met een figuur als Henoch. In de Bijbel staat er niet veel over. Hij wandelde met God en ineens was hij er niet meer. Maar in naam van die figuur Henoch zijn hele boeken geschreven... Vanaf de derde eeuw voor Christus. En een van de dingen die hij heen nog doet. Is op reis gaan met Uriel, de engel van het licht. Die neemt hem mee over heel de kosmos. Niet alleen maar de wereld waar wij nu zitten. Maar ook daar waar gewone mensen niet heen kunnen. En dan laat hij hem zien. De berg waar de doden verblijven. Wachtend op het uh, laatste oordeel. Uh, de berg van God. En ga zo maar door. Uh, een hele kosmische geografie. En uh, wat laat ons dat zien? Dat laat zien. Je vraag. Hè, hemel en hel. Dat zie je daar langzaamaan ontstaan. Maar het is een eeuwenlange uh, geschiedenis... een ontwikkeling van teksten, van tradities... dat we op een gegeven moment komen tot ideeën... die wij nu denken te hebben over wat hemel en hel is. Maar zoals Joep van het Hek al jaren terug een keer zei... in een van zijn conferenties, een hele lange geleden al... volgens mij de jaren negentig. Als je doodgaat, dan gaat het licht uit. Of aan. Dat weet je niet. En ja, dat zijn vragen waar je eigenlijk nog steeds mee bezig bent soms. Um, nog eentje. Is, is God altijd alleen geweest? Um, nou, dat is de vraag naar monotheïsme. één god uh, in jodendom, uh, christendom uh, en islam. Christendom is soms lastig, want die heeft een drie-eenheid. Jodendom en islam denken dat is niet echt een monotheïsme. Maar heb je de formulering dat er maar één god is en daarbuiten niks. Maar de wetenschappelijke besturing van religie... Hè, in een cultuurhistorische context zoals wij die in Groningen doen... kijk je niet alleen maar naar die heilige boeken... maar middels de archeologie vinden we ook andere teksten en inscripties. En daaruit zien we dat in het oude Israël... God ook een vrouwelijke godin bij zich had, Asherah. En die werd door mensen ook vereerd. En we hebben inscripties gevonden waarin wordt gevraagd... om de zegen van God en zijn Asherah. Dus was God altijd alleen? Nou, blijkbaar niet... Maar eh, Historisch je, is, gezien is dus blijkbaar ergens gaandeweg uh, gesloopt. Ja, niet iedereen was het daarmee eens. Hè. Je hebt, uh, ja, net zoals vandaag de dag, uh, zoveel mensen, zoveel meningen. Maar wat, wat voor krachten zijn het dan geweest? Poh, uh, ik denk dat je daar wel met gezag en met autoriteit te maken hebt. Toeval misschien ook. Uh, maar uh, ja, ik denk de simpele tegenstelling zoals we die wel eens gemaakt hebben... in het onderzoek tussen volksreligie en officiële religie... Uh, dat gaat niet meer op. Uh, maar uh, ja, je hebt Want dan... de met... officiële religie was... Uh... Nou ja, geformuleerd vanuit de tempel. En die vond dat niet goed, om het even simpel te zeggen. Uh, maar ja, je ziet toch ook in het zogenaamde officiële deel... dat daar soms dat soort dingen wel in zijn doorgecijpeld. Uh, wat we kunnen vaststellen is dat de agenda van de mensen... die vonden dat Ashera niks was en dat er maar één god was... die heeft het uiteindelijk gewonnen. Goed, we gaan uh, naar Richard toe. Richard belde op 0800-1121. Goedenacht. Goedendag, Richard. Ja, je mag het zeggen. Ja, ja, ik, ik word in de weer, op. Maar ik wil uh, eigenlijk vragen wat de tal moet. Ja? O, ...en de Joodse traditie uh, vertegenwoordigt. Ja, maar wat, wat wil je weten nu? <laughs> wat de moet vertegenwoordigt? Dus op een gegeven, ja. Ja, de, de neerslag van de rabbijnse traditie... De, ...hoe het Jodendom verder is gegaan... Uh, na de verwoesting van de tempel... ...met niet alleen uh, het Oude Testament... ...of eigenlijk gewoon de Hebreeuwse Bijbel, de Joodse Bijbel... Uh, ...maar daarnaast hmm. zijn er ook andere tradities... Uh, op een gegeven moment die eerst mondeling waren opgeschreven. Even heel simpel gezegd. En dat is, ja, Mishnah, Tosefta, et cetera. En dan het Talmud, En dan zit je in de late oudheid, vierde, vijfde, zesde eeuw na Christus. Zowel in... Ja, oké, okay, maar dat, dat leeft voort, dat, dat, dat leeft. Nu, nog steeds, ja, zeker. Ja. Ja, dat klopt. Wat is uw vraag precies? Ja, hoe dat werkt... Uh... We kennen de, de, de, de Torah... Hoe de, hoe de Torah werkt? Nee, we, we kennen de Torah. Ja. En de tolmoed. Die ja. leeft. Die leeft. Ja. Mm -hmm. hm? Ja. Ik, ik heb het idee dat wij niet echt een heel goed gesprek gaan, uh, gaan krijgen. Ik weet niet, het is een intuïtie, het kan aan mij liggen. Maar um, ik denk niet dat dit hem gaat worden, uh, eerlijk gezegd, Richard. Oké. Okay. Maar heel veel dank voor het bellen. Want uh, ja. dat is fijn, dat is prettig. 0800 192, is de telefoon van Kazeluna. Uh, Mladen Popovic is ook in de tweede uur te gast. Uh, is gastconservator in het Rensmuseum Museum... van de, de, de Dode Zee-rollen uh, tentoonstelling. En uh, zit hier ook om vragen te beantwoorden... en te praten met jou, met de luisteraar. We gaan uh, even muziek draaien van uh, Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is... Luna, Frank Dumos. Met Manade Popovic naast mij we praten over de Dode zee-rollen te zien in Nederland in het museum in Assen. Meneer Blom, goedenacht. Goedendag, ik heb een waarom vraagje. Een waarom vraagje: Dode Zee. Waarom heten die rollen naar de Dode Zee? Dat is al gewoon een vlak terrein daar, nog perkte van Judea. Misschien kan we wel in die grotten, of misschien wel helemaal naar Jordanië. transjordanië. maar wat heeft de Dode Zee rollen daar nog mee te maken? Nou, waarom ze Dode Zee rollen heten? Ja, ja. Um, omdat ze gevonden zijn in de buurt van uh, de Dode Zee. En het is eigenlijk, uh, ik denk vanaf het allereerste onderzoek al, de Amerikanen die het uitgaven. Uh, en daarna werd het ja, de Dead Sea Scrolls genoemd. Maar in het Duitse taalgebied spreekt men eerder van Qumran-rollen. Ja? En ja. niet zozeer van dode zee-rollen. Maar in Frankrijk ja, ja, wel weer. En in Nederland ook. Dus ja, een soort van ja. toevalligheid, denk ik. Maar de Dode Zee was zo dichtbij. Vanuit de god kan je het heel dichtbij zien. Ja, dat ja, is uh, nog geen uh, ik weet niet, 100 meter misschien. Ja, 200 maar, meter, heel ja, dichtbij. Ja, ja, ja, het zit er heel vlakbij. Ik heb daar niks vinden. <laughs> ik dacht misschien in de Dode Zee of zo. Ja, nee, dat wordt wel eens gezegd inderdaad. Hè? Maar nee. daar zijn ze niet in gevonden. Dat was, uh, dan, dan waren ze niet bewaard gebleven in dat water. Nee, dat is ook. <laughs> ja, maar in ieder geval, Amerikanen, ja, dat zijn grote eilandbewoners. Die zijn er altijd eigenwijs. Mm. Prima, ik dank u. Dan weet ik het tenminste. Oké, okay, meneer Blom, dank voor het bellen. Ja, uh. Dag 0800-1121, dat is de telefoon van Casluna. Eliteo schrijft, uh, hallo Frank en gast, aan wie behoren de dode zeerollen toe? Van wie zijn de originele? Ze zijn zo ontzettend kwetsbaar. Hoe komen ze weer bij de eigenaar? Zijn ze opgeplakt zodat ze minder kwetsbaar zijn? Laten we beginnen met de van wie zijn ze vraag. Van wie waren ze toen of van wie zijn ze nu? Nu. Nu? Pwa, ik ben geen jurist, dus ik waag me daar niet echt aan. Maar de eerste rollen zijn gevonden toen het nog Brits mandaatgebied was... Maar die zijn toen het land uitgesmokkeld. Zijn toen gekocht door de staat Israël. Daarvoor is het Shrine of the Book Museum in Jeruzalem uh, gemaakt. Uh, daarna is het gevonden, die andere grotten... vanaf de jaren 52 tot 56... in een gebied wat onder controle was van Jordanië. Uh, maar ik weet niet of de annexatie van de Westbank door Jordanië... ooit door de VN erkend was. Ik, wat ik al zeg, ik ben daar niet helemaal in thuis. Dan na 1967, na de Zesdaagse Oorlog... komt de Westbank in Israëlische handen, bezet gebied... En uh, de Israëli's beheer, beheren sindsdien uh, dat materiaal. Uh, maar van wie het is, wie de eigenaar is... is een juridische vraag die ik niet kan beantwoorden. Het is ook geen makkelijke vraag, volgens mij. En daar is ook strijd over? Uh, daar is wel eens een vraag over geweest. In wat is het, 2009, 2010 heeft Jordanië toen ze op, uh, tentoon werden gesteld in, uh, in Toronto, in Canada. Heeft toen aan Canada gevraagd om uh, de rollen uh, nog niet naar Israël terug te sturen. Maar een rechter het te laten, laten kijken en van wie ze waren. Maar Canada heeft toen gezegd dat is een conflict of dat is een dispuut waar wij geen deel aan hebben. En wij gaan die vraag niet, uh, niet behandelen. Uh, maar uh, ja, dat heeft is gespeeld en soms speelt het en soms niet. Nou, goed, ingewikkelde kwestie dus. Uh, ja. Want het is niet zo eenvoudig om te zeggen van nou, die dode zeerollen zijn nu in uh, uh, Israëlisch eigendom en daar dat zit. Anderen kunnen daar wellicht anders over denken. Uh, nou ja, goed, wij doen verder niet. Uh, wat ik zeg, ik ben geen jurist en wij doen verder ook niet die politieke dingen. Het is aan de mensen daar om het allemaal met elkaar te gaan regelen. De Israëli's zijn zoals ze zelf zeggen, de beheerders van het materiaal. Ja, ja. En logisch ook, want het gaat om de Joodse traditie, toch? Dat is een andere kwestie, ja. Ja, nou ja, goed, maar het beschrijft natuurlijk... Het zijn de alle oudste geschriften ongeveer over hun eigen... Ja, ja nee, maar ik bedoel, met juridisch, wat ze zelf ook zeggen is... van Nou ja, moreel gezien, het zijn Joodse teksten, dus behoren ze ons toe. De juridische ja. vraag is weer een andere vraag, maar... Ja, exact. Moeten goed. ze daarop lossen? Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. Ja, want dat is, nee, dat is ook weer ingewikkeld, want dan kun je ook zeggen... Alle, alle Hollandse meesters behoren Nederland toe... Ja, oké, okay. goed. De zij staat. Succes ermee. Succes ermee. Laat maar. Daar gaan we er verder niet naartoe. Even het andere deel van die vraag, de kwetsbaarheid, schrijft Ellie. Zijn ze opgeplakt zodat ze minder kwetsbaar zijn? Het zijn natuurlijk ongelooflijk oude teksten. Kijk, vallen die al uit elkaar als je ze in je vingers zou hebben? Nou, we mogen ze niet meer in de vingers houden. Maar toen in de jaren 50 die mensen, dat team van 8, 9, 7, 8, 9 mannen mee bezig was, hadden ze die hebben briljant werk gedaan in het reconstrueren. En soms dachten ze het toch ook. Uh, goed te doen, om dan uh, plakband te pakken en het op te plakken. En dat mm. is funes. Dat moet nu allemaal weer worden ja, teruggedraaid. Voorzichtig worden er afgehaald. En hoe de teksten nu worden behandeld met conservering en dergelijke, ja, is veel, veel malen beter. Maar nog steeds uh, is het de vraag, ja, hoe uh, vertraag je het proces van die teksten die verder en verder achteruit gaan. Want het is organisch materiaal. Hè? Leer, dierenhuid, uh, papieren. En wat doet licht ermee? Dat is niet goed. Uh, licht uh, ja, maakt uh, het verder kapot, om het even heel simpel te zeggen. En daarom zie je ze in uh, de tentoonstelling ook... aan heel weinig licht blootgesteld. Maar uh, uh, nu, de tweede set, we hebben prachtige teksten. Uh, mooi ook licht leer. En kun je de letters erop heel goed zien. Uh, want uh, je moet op een klein lichtknopje drukken... en dan zie je nog veel meer. En dan kun je prachtig met eigen ogen bekijken uh, wat daar staat. En ook als je het niet kunt lezen... helpen we mensen om naar bepaalde dingen in de tekst te kijken... Maar de Israëliërs, de, de, de eigenaren van, van deze dode zeerollen, die stellen eisen aan de hoeveelheid blootstelling aan licht. Ja, ja maar niet alleen zij. Hoor. We hebben ook bijvoorbeeld een prachtig oud Koran-manuscript uit de 8e eeuw na Christus. uit Sint-Petersburg. En ook de Russen stellen natuurlijk eisen aan, uh, aan de hoeveelheid licht. waaraan zo'n manuscript mag worden blootgesteld. Dat is op zich niet vreemd. Maar de reden dat jij hier bent is dat er een aantal verse rollen zijn aangekomen. Ja. Uh, Sinds deze rollen. week prachtig nieuwe teksten. Ja, uh, wat betekent dat de oude teksten terug zijn uh, ja. naar Israël? Uh, en dat had te maken met de, hoeveelheid, de tijd dat ze blootgesteld mochten worden. Ja, toch, ze hebben zoveel uren, ja, luxe heet dat... waaraan ze jaarlijks mogen worden blootgesteld. En wij hebben in Nederland echt iets bijzonders. Dat ja, moet ik toch zeggen, soms hebben we in Nederland... half niet door wat voor mooie dingen wij hebben... en hoeveel goud we in handen hebben. Niet alleen maar het onderzoek wat wij doen in Groningen... maar ook in het Rensmuseum Museum, deze tentoonstelling. En die teksten, we hebben teksten die nog nooit... aan het publiek zijn getoond, ook nu weer. Uh, die gaan nu voor vijf jaar weer in de kluis, eh, voordat ze überhaupt weer een keer zouden mogen reizen... naar een andere tentoonstelling. De dus ze moeten weer rusten. De luxe tax zit erop. Precies. Ze hebben een tax bereikt. Goed, Eline, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen? Ja, ben ik, ben ik aan de beurt? Dat, uh, dat vermoeden heb ik, ja. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik heb een vraag. Um, ik heb uh, het eerste uur niet gehoord. Neem me niet kwalijk. Ja, dat neemt je wel kwalijk, uh, maar ga toch maar verder. <laughs> oké, okay, maar... Um, mijn vraag is, die dode zeerollen um, zijn natuurlijk heel oud... maar er was een, een beweging ook in Israël van de Essenen. Zijn die dode zeerollen een basis voor de Essenen... Veel uh, geleerden denken nog steeds, dat is de traditionele hypothese eigenlijk al sinds de jaren 50, dat de Essenen de schrijvers zijn van die dode zeerollen. Help me even, de Essenen. De Essenen is een groep die in het Nieuw Testament niet zal tegenkomen, maar Flavius ja, nou Josephus vertelt wel over de Essenen als een belangrijke stroming uh, in het jodendom van die tijd. In het jodendom. Uh, een van de groepen. En, volgende vraag... Wacht even, El El El seconde, wacht even één seconde. Nee. Ja? Uh, de manier hoe die escenen worden beschreven door Josephus... vertoont bepaalde overeenkomsten met de regel van de gemeenschap... die we bij de Dode Zeerol hebben gevonden. Alleen... Sommige dingen komen overeen, andere niet. Wat? Wat? Uh, bijvoorbeeld uh, de initiatieperiode, is die twee jaar of is die drie jaar? En zo zijn er nog kleine en grotere verschillen. En in de jaren 80 en 90 hebben mijn voorgangers in Groningen... de Groningen-hypothese geformuleerd als antwoord op die overeenkomsten en verschillen. En gezegd, die mensen achter de dode zeerollen zijn een afsplitsing binnen die escenen. Veel geleerden nu denken nog steeds dat we daar met escenen te maken hebben. Maar er zijn er ook die zeggen... we hebben hier met een andere groep te maken... Eh, die eh, niet direct geleerd was aan die van de escenen. Oké, okay. Eline? Ja, nee, dan is mijn volgende vraag... Uh, dat weet ik ook niet hoor. Uh, uh, die escenen dacht ik... hadden het goddelijke in zichzelf. Is dat ook te herkennen in die dode zeerollen? Um, in de oude bronnen over de scene wordt niet echt duidelijk gezegd... dat ze het goddelijke in zichzelf hadden. Um, dus ja, maar, dat kan ik eigenlijk niet zo... Maar jullie moeten me beiden even weer helpen. Dat betekent dat ze beiden uh, uh, niet geloofden in een in, uh, externe god? Oh, zeker wel. Zeker wel. Zeker wel. Maar okay. het goddelijke, uh, zoals uh, ook Jezus... He? Zoon van, uh, weet ik het die, God. <laughs> maar dat um, hij een leerling was van de Essenen... die het goddelijke in zichzelf okay. hebben gezien, dacht ja. ik. Nee, dan hebben we historisch, en, historisch kunnen we dat eigenlijk niet zeggen. Over de Essenen is later, nee, het, eeuwen is daarna, goed. heel veel uh, gezegd en geschreven. Maar dat gaat niet terug tot 2000 jaar terug. En okay. ook Jezus als Essenes leerling, dat is zeer onwaarschijnlijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Helder. Okay. Dank voor bellen, maar... Ja, oké. Okay. Dank je wel. Dag, Dag, Wim. Je hebt een, uh, een buitengewoon aardige vraag. Volgens mij. Wim. Oh, ben ik aan de beurt? Ja, als jij Wim bent wel. Ja, Wim van Meersen. Ja. <laughs> ja, ik, wel, ik, ik, ik volg het al 70 jaar. Ik ben 75. En ik volg het al 60 jaar. En ik weet heel veel wat er verteld wordt. en Net over Essenen. Uh, Assen zou Essen kunnen zijn. En Essen... In, bij Antwerpen, waar de joden zitten ook. Dat zou ook de S's kunnen zijn. Maar dat, dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is de volgende. <lacht> ik hoorde. Uh, ik heb al zoveel gehoord, want, want er is heel veel mythe. En ik zie de dode zeerooien -zee ook meer als een materialistisch iets. Waar men meer kan mee doen: verkopen, tentoonstellen. en uh, een heel circus eromheen bouwen. Get, al 70 jaar. Get to the point, Wim. Ja? To the point, graag. En als mijn, en als mijn vraag. Uh, die meneer, meneer Popovic. Wat trouwens een, een Griekse naam is van Paap, Popen. Ja, dat weet je zelf ook, hoef ik hem niet te vertellen. Nou, hij, Popovic, hij, kijkt moeilijk, hij kijkt moeilijk eens schut neem. Maar goed, heb het even niet over. Hey, to the point, graag, Wim. Ik to the point. Je best kan het. Je zegt. Het is in het Armeens, Armeens geschreven. Dat betekent dus, hoe, hoe, hoe kunnen we het dan aan de Joden koppelen? Nee, niet Aramees. Aramees. Ar Aramees dus niet Aramees, ja, maar is Aramees. Aramees, de, ja. ja, dat bedoel ik ook. Hoe, hoe kun je het dan aan het de, aan de, aan de Jod, Jodendom koppelen? Nou, die schreven allemaal Arameese teksten en spraken ook Aramees in die tijd. Dus geen Hebrew, geen, geen Hebrees. Ook, ook. En ook Grieks werd door een aantal Joden gesproken. En spijkerschrift natuurlijk. Spijkerschrift waarschijnlijk niet. Dat is wat ouder en werd door de Joden in Palestina, het oude Judea... niet gesproken voor zover we weten. Maar überhaupt werd het in die tijd al niet meer gesproken hoor. Het werd alleen nog geschreven. En is het ook bekend dat hele rollen zijn overgeschreven met een andere tekst... gewoon eroverheen van dit is ons verhaal en dat verhaal telt niet meer. Nee, wat je, wat je ziet is dat verschillende teksten, dat is het spannende van die Dode Zeerol, ook over de Bijbel waar we het eerst uur over hadden. Het is niet of-of, maar en-en. Je vindt meerdere versies in verschillende manuscripten, ja, naast elkaar. Dus Heb je wel een echt, of is het nagemaakt? Het kan allemaal, hè? Ach, ja. nee, maar wacht op hè. Ja, maar wacht even. Wim, voor het te veel weg zwaai. Ik wil even over die talen hebben. Want Aramees was een van de talen die gesproken werden. Hoe, hoe, hoe, hoe verhielden die talen zichzelf uh, zich onderling in het dagelijks gebruik? Wie sprak wat en op welke momenten? Nou, we denken dat het dagelijks taalgebruik Aramees was. Ook in het Nieuw Testament heb je een paar woorden aan Jezus toegeschreven, die zijn in het Aramees. Talitakum, meisje sta op, en zo nog één of twee frases. Dus we denken dat het Aramees de, de, de eigenlijke spreektaal was van alle dag. Uh, maar we zien in die dode zee dat het Hebreeuws, ja, of het nou een comeback maakte, of uh, dat het uh, toch uh, aanwezig was... wat we voorheen niet wisten. Maar het was daar heel duidelijk gebruikt om nieuwe teksten te schrijven... en ja, om daarmee ja. bezig maar, te maar zijn. Maar kun je zeggen dat, dat de ene taal de taal van het volk was... en de andere taal van de elite bijvoorbeeld? Nee, nee, dat kun je niet zeggen. We hebben te maken met meertaligheid. Wij denken heel erg nu in termen van... je spreekt Nederlands, je spreekt Duits. Nou, we leren nu ook Engels en Frans op school en zo. Maar uh, misschien kun je het meer vergelijken met Friesen... die Fries en Nederlands spreken. meertaligheid. was veel gewoner. Ja, maar toch, toch, toch moeilijk te begrijpen... omdat vaak dat ook een sociale functie heeft, toch? Ik bedoel, uh, uh, als je kijkt naar, naar, naar uh, nog maar een eeuw geleden... dan trouwens nog korter geleden... werd in Nederland door de elite Frans gesproken. Ja dat was hun, hun taal uh, die ze hanteerden... ook om zich te onderscheiden van de rest. Ja, nou, het Grieks denken we dat het al veel beperkter, uh, op veel beperktere schaal gesproken zal zijn... dan het Aramees uh, of het Hebreeuws. Dus daar zie ja, je inderdaad en... ook die sociale scheiding. Oké. Okay. Wim? En weet je wat ik nou het leukste vond vanavond? Nou? Dat is, die Richard, die was maar even aan het woord... en u begreep hem niet, maar ik begreep hem heel erg goed. die wou, die wou zeggen, die, die geschriften van de Koran... En de Torah dat zijn dat leeft, dat zijn levende rollen, en de dode rollen zijn maar dood. En je hebt inderdaad dode talen, en je hebt talen die ze niet meer kunnen vertalen. Nee. En daar denk ik dus de levende zeerollen op kan, omdat ze zo lang mee bezig zijn. Oké, okay, ik ben heel blij dat jij wel begreep wat Richard uh, zei. En ik wil je heel hartelijk danken voor het bellen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Net Daarop kan je ons bereiken en vragen stellen aan Nade Popovic als je dat wil doen. We hebben nog uh, uh, ruim een kwartier. We gaan uh, even luisteren naar muziek en dan gaan we zo weer verder. That few it the and She had The two sisters came walking down the street. Oh, the wind and I took and she boy can find it out of youth. Oh dish kis again. And do it and in it, and she ain't yeah, she had kin y'and dish kis given. So she pushed her into the river to drown all oh, the wind and rain, watched her as she flew. Zit aan de kiemen je voor de kask. het is Winter Rain, Judy Foles, uh, was het. We hebben het over uh, de dode zeerollen. Alsof ik met een enorme zucht had uitsprak. maar <laughs> dat is omdat ik rechtop ging zitten. Um, we hebben Frans aan de telefoon. Goedenacht. Ja, nacht. Eerste compliment uh, voor uw gast uh, Popovic. Het uh, is... Uh door het enthousiasme waarover hij uh, daarover praat... Uh, duidelijk dat ik heel snel naar Assen moet. <lacht> ja, ja. Gelukkig. Iedereen naar Assen. Allemaal komen. <lacht> ja, ja. Uh, uh, nu mijn vraag. Uh, uh, klopt het dat uh, de Leidse uitgeverij uh, Bril... ongeveer 25 jaar geleden uh, een reeks van 4, 5 boeken heeft uitgegeven... die erg duur waren, 500 gulden of daaromtrent? Uh, met de tekst van de Koemram rolle uh, Nou, de officiële serie is in Oxford uitgegeven, maar uh, u kunt uh, bij Ten Haven... is onze derde editie van de Nederlands-vertaling... Uh, laatst verschenen in de zomer. Dus die kunt u voor uh, niet zo heel veel geld gewoon uh, kopen. En dan kunt u alle teksten, alle niet-bijbelse teksten... dus bijna 800, uh, in het Nederlands uh, gewoon lezen. En die is bij Ten Haven uitgegeven. Oké. Okay. Gewoon op nou, mijn naam was, en dode Zeerollen, en dan vindt u hem wel via internet. Ja, dat was het tweede deel van dit onderdeel. Wat ik wilde vragen, is er een boek? Nou, dat hebt u beantwoord. Ja. Dan uh, uh, mijn tweede deel. Uh, die die Qumran-rollen zijn uh, geschreven in de periode... dat de tempel weer werd herbouwd. Want de tempel is weer verwoest bij de opstand... de Joodse opstand in 66 na uh, Christus. Dus... Uh, in die periode werd de tempel herbouwd. Uh, staat er in die rollen ook iets wat er zich in die tempel bevond? Want dat is natuurlijk nog de grote vraag: was de Arctis Verbonds in die tempel? Uh, daarop kan ik heel simpel zeggen: nee, want nadat de Romeinen de tempel in het jaar 70 verwoest hebben, is die nooit meer herbouwd. Ja, ja. Maar daarvoor en de Komramrollen daartegen. Ah, u bedoelt de Babylonische periode. verwoesting uit de 6e eeuw? Ja, um, um, maar het Ark der Verbonds uh, is nooit meer teruggekeerd, voor zover we weten. Daar wordt in, in, in teksten eigenlijk niet meer naar verwezen. Uh, dus daar kunnen we ook historisch helemaal niets over zeggen. In de Dode Zeerollen praten wel over de Tempel. En ook weer een nieuwe Tempel die er ooit in de toekomst weer zou komen. Uh, maar uh, daar hebben we geen historische aanknopingspunten. Uh, ja, die, ja, waar we echt iets mee kunnen. De van Verbonds was het allerheiligste voorwerp uit het Jodendom. Een draagbare kist waarin de twee stenen tafelen met de de tien geboden bewaard werden. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Ja. Ja, plus. Uh, verdwenen. Ja, verdwenen. Um, um, ja, plus een pot met man, uh, manna en alle andere heilige geschriften. die in die tijd bekend waren en geschreven waren. Ja, nee, we weten, kijk, de Romeinen hebben die, de tempel geplunderd. En Jozefus die noemt allerlei zaken. die de Romeinen op hun triomftocht door Rome uh, dan meevoeren. Maar daarin wordt ook niet het des Verbonds vernoemd. wel een hele mooie Torah-rol en uh, de menorah en, en zo wat de andere menorah. dingen. Uh, en die, diezelfde menorah is nog in Rome. Uh, ik weet niet uh, dat hij nog in Rome zou zijn. Ik denk dat hij al lang is omgesmolten. Hij was van goud. Ja, nee, maar hij zou nog in Rome zijn. Als u mij kunt aanwijzen waar hij is, dan ga ik graag met u mee. <laughs> ik denk uh, een we andere met u. Da Goed. Dan moeten we nodig een afspraak maken. <laughs> ja, <laughs> dat wordt een heel leuk reisje naar Rome. <laughs> dat, dat, okay. dat zal waarschijnlijk sowieso, maar of je hem gaat vinden, dat lijkt me een stunt. Goed, hartelijk dank uh, voor het bellen, Frans. Uh, Oké, okay, graag Praatig, gedaan. Dankjewel, dank je wel. Paul, goedenacht. Hallo. Ik uh, ben uh, in, ik geloof, 91 of zo... ...ben ik in uh, heel Jeruzalem doorgeweest... Uh, ...in de Qumran en in de Masada. En ik heb altijd gehoord dat het Essenen waren... ...de meest gelovige Joden... ...die in Qumran zaten. Die, die waren naar Qumran gevlucht... ...toen uh, in 70 de tempel verwoestte, Of voor die tijd net. En die zijn... Uh, heb ik altijd gehoord, gevlucht vanuit Qumran naar Masada, langs de Dode Zee. Ja. En op Masada ze, hadden ze alleen een slangenpad, bekende slangenpad, naar Masada. Ja. En daar konden de Romeinen nooit opkomen natuurlijk. Nee, maar daarom zijn de Romeinen van de andere kant, van de westkant. Ja, je kon van bovenaf zien dat ze geloof ik zeven legioenen hadden, of ongeveer. Nee, nee, nee, er was één legioen, het tiende, maar ze hadden zeven kampen opgeslagen daaromheen. Ja, de kampen, die liggen eromheen. Ja, maar wat is uw vraag precies? Op een gegeven moment moesten ze dus gaan bouwen aan de andere kant van Masada. Die hebben ze een hele helling gemaakt. Ja. Maar er zijn waarschijnlijk ook honden Honderden uh, soldaten gesneuveld. Want ze hadden van alles uh, bovenop uh, Masada stenen zat. En dus ze hebben allemaal met stenen gegooid. En met flessen water over hun heen, want ze hadden water ook zat. En ze hadden voedsel zat. Ja, maar, maar, maar wat, wat is je moment, vraag, Paul? Op een gegeven moment was, heb ik gehoord dat er... Uh, ...hebben ze dus allemaal zelfmoord gepleegd. Op twee vrouwen nou. En die hebben dat verhaal verteld aan... ...hoe heet die... Uh, meneer ook weer aan die Romeinse nou niet aan Jossevers maar aan, waarschijnlijk ja. aan tenminste zo ja, vertelt ja, Jossevers want hij was er bij wacht even paul wacht en, even hebt... paul wacht even wacht even even even één seconde even malen nou, Josephus vertelt dat verhaal, want ja, als iedereen zelfmoord heeft gepleegd... dan kan hij niet achterkomen wat er gebeurd is. Dus uh, twee vrouwen en een paar kinderen hadden zich verscholen... Ja. en die waren niet ja. omgekomen. Ja, dat heb ik dat ook heb, gehoord. Ja, maar ja, dat is een vertelling, dat heb je natuurlijk nodig... om dan vervolgens het verhaal verder te kunnen vertellen. moet je wel mensen ja. hebben die het overleefd hebben. Maar of dat echt is gebeurd, uh, uh, historisch nou ja, kunnen we dat niet vaststellen. En uh, ja, ik denk dat de Romeinen heel slim zijn zijn ze aan de andere kant gegaan... want dat is een veel lager uh, niveau wat ze dan moeten overbruggen. Ja, ja, en ze hebben het vrij vlot gedaan, wat we denken in 7, 8, misschien negen weken. Maar wat is uw nou, vraag precies? Nou, ik, ik denk gewoon dat er een hele hoop domeinen dus ook gesneuveld zijn in die tijd. Want ja. die probeert ook die massade op te komen. Maar die uh, Joden, die uh, gooiden allemaal met stenen gewoon naar ze toe. Ja. Okay. Want kei, je zat dat. Ja, ja, dat dus zal ongezuiven. Die hebben er waarschijnlijk ook enorme tijd over gedaan om daar boven te komen. Ja, zeker. Goed. Da dank Paul. We, gaan nog even, we hebben nog tijd voor één beller. Jacques, goedenacht. Ja, met Jacques. Ik wou vragen, uh, die, die, toen die door zeerollen werden gevonden... toen was natuurlijk zowel de Bijbel als de Torah die was al volledig uitgekristalliseerd... Nee, nee, nee, nee. nee, Dat is het mooie van die dode zeerollen. Dat was dus nog niet het geval. De dode zeerollen laat ons zien dat ook die Bijbel, de Torah, nog niet klaar was. We zien daar juist allemaal verschillende teksten nog. Dus dat, ja, dat is wel, het spannende maar... van die teksten. Ik bedoel, gewoon in, in het uh, gelovige spraakgebruik... waar die dingen waren, natuurlijk wel uitgekristalliseerd... Uh, leveren die dode zeerollen ook nog een reden op... om en de Bijbel en de Torah te herschrijven. Nou ja, dat moeten andere mensen bepalen. Ik ben maar een simpele wetenschapper, dus dat, ik ben geen religieuze autoriteit. Maar uh, wat, je niet, wat je niet hebt, uh, is dat die Bijbel al uitgekristalliseerd was. Integendeel, we zien zelfs die Torah, die eerste vijf boeken, dat die in verschillende versies nog voorkomen. Jawel, dat zeg je als wetenschapper, maar in het dagelijks gebruik in, in gelovigen... Onder ja, maar de enige toegang die ik heb tot het dagelijks gebruik... of je nou gelovig bent of niet, zijn die teksten. We kunnen niet echt in de tijd reizen en gaan kijken wat ze toen hadden. Dat, dat... Nee, maar wij hadden gewoon een statenbijbel. Moet die herschreven worden? En ja, die statenbijbel of? is pas iets van de 16e eeuw natuurlijk. En we hebben het ja. hier over 2000 jaar geleden. Jawel, maar toen ze gevonden werden, toen was dat allemaal uitgekristalliseerd. Moet, het, moet er iets... Oh. Worden. Nu snap ik het. Uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet. Want je hebt te maken met levende gemeenschappen nu en die moeten dat lekker zelf uh, bepalen wat ze daarmee willen doen. Ja, maar jullie hebben toch een indrukte van in hoeverre, zeg maar, datgene wat er uh, uitgegristraliseerd was, in hoeverre dat kan kloppen of niet kan kloppen. Um. Nou nee, kijk, wat, wat het enige wat ik zeg is dat je die Bijbel die we nu kennen... was er 2000 jaar geleden ook, maar het was nog niet de enige. We zien ook allerlei andere teksten. Ja, wie moet dan bepalen uh, wat uiteindelijk de enige Bijbel is? Ik denk niet dat het op die manier werkt. Jawel, maar je kunt uit wetenschappelijk onderzoek toch wel zeggen... van wat er nu in de Bijbel is vastgelegd... dat uh, moet je toch uh, vraagtekens bijzetten... of dat zou toch ook anders geïnterpreteerd kunnen worden... Ja, maar, ja, maar dat is sowieso natuurlijk, hè? dus je leest teksten. Maar eigenlijk, wetenschappelijk constateer ik gewoon... dat de ene persoon dit met de Bijbel doet. De een interpreteert het zo, de ander zegt er dit van. Ik ben geen autoriteit die zegt... nu moet alleen maar deze tekst en nu moet alleen maar dit geloofd worden. Dat is niet aan ons. Goed. Maar waarom zijn er dan door kerkelijke autoriteiten... geen enkele reacties gegeven op de vondst van de uh, doodseerrollen? Ik denk dat vanuit de kerk daar uh, zeker grote interesse voor is. Zowel bij autoriteiten als bij uh, kerkgangers. Maar er ja, maar zijn is geen dingen... Er is aanpassing ooit plaatsgevonden op grond van wat daar gevonden is? Jawel, jawel. als je nu bijvoorbeeld een nieuwe Bijbelvertaling van 2004 pakt... dan vind je soms uh, verwijzingen naar dat een tekst uh, uit de Dode Zee rollen een betere tekst heeft bewaard dan die in de middeleeuwen is overgeleverd. Dus die wordt daar weer opgenomen. Oké. Okay, ja. okay. Dank, Jacques. Yo. Dank voor bellen. En dankjewel Pop, dat jij hier twee uur lang te gast bent geweest. We zijn uh, langzaam aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja. Um, hoe, vaak, hoe vaak ben je nog op de tentoonstelling? Nou, regelmatig. Lezingen, uh, activiteiten. We, we hebben uh, op 21 oktober op maandag gaat het museum speciaal open. In de herfstvakantie kunnen mensen allemaal komen. Uh, in Groningen hebben we congressen. Uh, daarin gaan we ook naar het museum toe. En ik zou iedereen willen vragen, kijk even naar rugsteund.nl of kom naar de website van de faculteit theologie en we hebben een prachtige webclass. Okay. Ik ik ik, ik en ga je kun je op... nog veel meer leren. Kijk eens aan. Heel <laughs> veel dank, heel veel dank ook voor je enthousiasme en, en jouw uithoudingsvermogen. Uit, uh, Morgen zit hier op Steen met de kunstenaar Zorro Vijgel. en zo meteen zit hier nachtzuster Astrid Jong van Omroep Max. Dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht. Ik ben ook wel eens bang.